In de Braziliaanse provincie Bahia heeft een politiestaking geleid tot een golf van geweld. De afgelopen vier dagen zijn meer dan vijftig mensen vermoord. Ruim twee keer zoveel als normaal. agenten eisen meer loon. De Braziliaanse regering heeft 2000 militairen naar Bahia gestuurd om de orde te herstellen.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 Dit is de zondag. Het anker. Ja, goedemorgen, en wat fijn dat u luistert naar Dit is de zondag. Het is koud buiten, dat zal u niet zijn ontgaan, maar bij de radio is het altijd warm. En het is deze ochtend in het bijzonder, want we hebben een man die zijn leven heeft gewijd aan de passie aan de Matthijs, passief, moet ik zeggen. Um, en die hebben wij in de studio. Dat is Pieter-Jan Leuzink. Hij uh, reist uh, vooral stad en land af, uh, maar maakt ondertussen ook veel cd's. En um, um, hij, hij is volledig doordrengt van muziek en heeft daar zijn levenswerk van gemaakt. Welkom Pieter Jan Leuzink. Goedemorgen. Goedemorgen. Net binnengekomen. Het was even glibberen vanuit Elburg. Nou, het was meer dat ik om half zes wakker was en nog een keer omdraaide. Oh. <laughs> toen was het eh, kwart over zes dat ik eruit ging. Oh, de, o, ja. Ja. Dus toen moest ik een beetje doortuffen. Maar de weg was goed. Ik herken de zorg inderdaad die je als prestator ook hebt op dit tijdstip. Maar um, gelukkig gaat het meestal goed. Um, um, we vinden het uh, leuk, we, we kunnen je kennen. Ik mag die twee jaar heb ik net uh, een korte tijd kunnen bespreken. Um, we, uh, we kunnen je kennen van de vele uh, cd's die je hebt gemaakt. Mm -hmm. Bijvoorbeeld ja. die via het kruidvat zijn ja. verkocht. Ja. Uh, met de Matthäus Passion en, uh, en Bach werken. Maar dit is ook altijd een uur waarin we mensen een beetje persoonlijk willen leren kennen. Nou, daar hebben we een apparaat voor, dat is Jukebox. En die gaat je een paar vragen stellen. Oké. Okay. Getrouwd? Ja... Kinderen? Ja. Wanneer heeft u voor het laatst gesport? Gisteren. Waar schaamt u zich voor? Nergens. Uw grootste irritatie? Mensen die zich niet aan hun woord houden. Komt u helaas niet aan toe? Hm. Die is moeilijk. Uh, uh, nou, aan dingen die ik wel moet doen, maar niet doe. Wat ontroert u? Nou ja, natuurlijk muziek. Zo, en de, de rollen munten door de jukebox heen. Um, even kinderen, hoeveel kinderen? Um, in totaal zes. Ik had, so. ik had er zelf drie en uh, ik liefde er nog drie bij. En, en een tweede huwelijk. Ja. Kijk aan. Uh, wanneer, voor het laatste sport moest je er even over nadenken. Ik vermoed dat daar iets achter zit. Ja, het ligt maar net aan wat je um, onder sport verstaat. Um, ik vind mijn werk ook sport. Ja. Dus, dus ik heb gisteren twee uh, intensieve repetities gehad. <laughs> en dat vind ik echt wel sporten eigenlijk. Daarna is het wel even douchen. Ja, ja, ja Dat uh, sowieso. Na een concert of na een repetitie is uh, je wel eventjes uh, leeg. De ja. grootste irritatie zijn mensen die zich niet aan hun woord houden. Heb je dat wel eens meegemaakt? Ja, in dit vak niet als anders. Ja, is het zo? Uh, ja, het is een ontzettende natuurlijk behoefte bij mensen om zich te profileren. En ja. Dat gebeurt vaak over de rug van een ander. En in dit, dit geval ben je een organisatie, zoals wij hebben een eigen organisatie... waarin we alles zelf regelen, van concerten, PR. Dus we, we hebben een vast orkest, een vast koor, en solisten. Ja. En in deze wereld uh, maak je toch wel vaak mee... dat mensen op een gegeven moment uh, uh, problemen hebben met loyaal te zijn. Omdat ze eigenlijk altijd hun eigen kansen eerst willen zien... En en, en ik heb geleerd zelf door standvastig te zijn en je ja, aan je woord te houden en jouw ja is ja en je nee is nee, dat ik daar het meeste mee bereikte. En, en ik heb heel veel van die talenten allemaal omheen gezien die zich dan ja, in eerste instantie komen binnen en dan zijn ze heel enthousiast en willen ze met je mee en, en dan laten draaien ze zo niks één keer hun rug om, maar dat het ze daarna ook nooit beter is gegaan mm. en... Dat geef ik vaak jongere mensen toch wel mee. Uh, kijk goed uit wat je doet. Want uh, je hebt zo'n naam in dit vak. En, en je moet gewoon betrouwbaar zijn. En staan voor je zaak. En ook al komt je het een keer niet uit, dat je ergens anders wel eens een keer een leukere kans kunt krijgen. Maar dat is vaak maar één dingetje of zoiets. Terwijl ze, als ze bij ons werken. Uh, ja, soms uh, 120, 130 concerten per jaar doen. Mm. Waardoor je, nou, als je dat dan voor uh, je vastgelegd hebt... En, uh, dan... Dus die trouw is ook belangrijk voor reputatie in de zang- en muziekwereld? Ja, ik denk overal natuurlijk. Ja. Hè? Kijk, in het normale bedrijfsleven hoef je zoiets niet te lappen. want Dan lig je er meteen uit. Maar dit is het allemaal natuurlijk met freelancers. En, en mensen die dus, ja die, die, die, die hoppen graag. Hè? Er zijn van die kikkers in een pan en die springen alle kanten heen. En... Ja, er zijn ook vaak muzici niet, niet erg zakelijk. En, en, en, en, als, ja, en ik, heb, ik ben zelf wel heel erg zakelijk ingesteld, ja. dus ik, ik weet gewoon wat ik moet doen om me in zaken doen overend te houden. En uh, dat is te, uh, als je muziek maakt, ben je ook een bedrijf. Want je moet jezelf gaan verkopen, je moet jezelf uh, op de voorgrond zien te plaatsen. En natuurlijk moet je ook muziek maken, maar. Er gaan, gaan, gaan heel veel talenten verloren, omdat ze dus niet die, die instelling hebben... en dat ook nooit geleerd hebben. En... Wij gaan uh, luisteren naar muziek. We, we hebben gevraagd of we wat uh, konden draaien. Dan denk je, nou, dan, dan, dan zullen we toch een heleboel klassieke muziek krijgen. En dat komt vast ook nog wel langs het uur. Maar de eerste plaat die we gaan draaien is van Adele. Dat is een popartiest. Ja. Luister je graag popmuziek? Um... Ja, nou, ik kijk, als ik in de auto zit, draai ik nooit het klassieke muziek. Maar het is wel zo van, ik heb wel een, een, een bepaalde smaak. En daar zit het wel in? Ja, en, en, en, en dat kan ook door de uitstraling te maken hebben. En ik, ik heb dit liedje ooit een keer, dat zag ik voor het eerst toen ze het live zong. Okay. En, en dat was in, in, in, in Greenwich. In, in ja, je, wat... het zo, je was bij het concert? Nee, nee, nee, ik oh. zag, zag, zag zo'n clipje voorbij komen. Ik zit s'nachts nog wel eens even zo wat te kijken. En dan... Uh, ja, de mensen had een bepaalde klassieke uitstraling. en zong zo'n liedje zo mooi. En ja, dat, dat, daar kunnen veel klassieke muzici van leren hoe je zoiets moet brengen. Maar gaan we naar ijsteren. If you've ever had a broken heart, you're about to remember it now. Here performing someone like you, it's the beautiful Adele.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 Ja, we doen een van de meest vreselijke dingen, vind ik zelf eigenlijk ook wel. Dat we in plaats van Del een beetje moeten wegdraaien. Maar de live versie duurt wat lang. En het is uh, te kostbaar om uh, die tijd niet te gebruiken om met Piet-Jan Leuzing te praten. U luistert net, dit is een zondag. Ik heb Piet-Jan Leuzing, dirigent en muzikant uh, in de studio. Onder andere bekend van zijn grote uh, aantal ook van uh, optredens met uh, Matthäus' passion. Met zijn eigen koor en eigen orkest. We hadden het net even over uh, muziek. En ik vind het toch wel even leuk, want begon begonnen direct uit te leggen hier in de studio. Wat is nou bijzonder aan wat een zangeres als Adele doet? Wat je wil leren aan een klassieke muzikant? Ja, dat ze um, klassieke muzici hebben in mijn ogen... en dat, dat heb ik zelf ook jarenlang naar gezocht... Uh, toch moeite met timing. En ik heb dat elk ontdekt door Bach uh, zo vaak te doen. In Bach is het ook zo, als je Bach een metrum en puls ontdekt... En je landt allemaal tegelijk op dat metrum. Dan gaat die muziek in één keer helemaal open worden en bloeien. En dan hoef je het helemaal bijna ook niet te studeren... als je technisch goed begaafd bent. En wat ik in, bij zulke popartiesten ook hoor... Dat ze ontzettend goed kunnen tuimen op een beat die soms heel langzaam is. Maar ook dat, dat ze durven met, met hun hart te zingen, met soul in een stem. En... Dat dus betekent dat ze soms een beetje later of een beetje... Ja, maar ook, ook de timbres die ze maken, die, die, die zijn vaak toch heel warm. En, en als zo'n liedje warm moet klinken... En... Kijk, en in klassiek heb je vaak, je hebt zo lang getraind... en dus je zo lang aan je stem en dan, dan kun je dit. En dan, ja. ik heb nu ook wel mensen waar ik vaak intensief mee werk... en dan probeer je dat wel eens iets te veranderen. En dan, ze, en, en, en, en dan, dan denken ze al dat ze iets groots moeten gaan doen... en een enorm vibrato. En dan zeggen ze, dat is helemaal niet nodig. Je hebt natuurlijk zo'n mooie stem. En, en laat die nou eens gewoon horen. Dat, dat ben jij zelf, dat ben je uniek. En ga niet anderen helemaal imiteren of nadoen... We, we, we Maak iets van jezelf. En kijk, en dat, dat, dat is natuurlijk ook waardoor heel veel mensen floppen. Die gaan iemand anders nadoen. Hmm. En dit is zo puur, dit is zo echt. Dit is wat zij doet, ja, Del. En, en, en, dat, dat is zij. En ja, de image is natuurlijk ook niet, niet van die aard. Dat je zegt van als, uh, uh, hoe ze eruit ziet. En dat je dus zegt, nou, ze, daar, daarom klikt het goed. <laughs> en, en, het, het, het, het, het, het is zo puur dat het mensen raakt. En daar gaat het gewoon altijd om. Oké. Okay. Wij gaan eens even hebben over jou. Niet meer oh. over Adel. Uh, je werd geboren in Elburg. In het Zuiderzeestadje Elburg. Ja. Is dat een plaats waar het voor een muzikant makkelijk is om boven te komen drijven? Is dat een muzikale gemeenschap? Ja, nou, niet, niet, niet, niet de muziek die ik nu maak. Nee? <laughs> dus is meer, meer uh, ja, plaatselijke kerkkoren en, en, en dan een mannenkoren. Uh, ja, in Elburg dat zong dan nog wel eens wat klassieks, maar dat is dan meestal... Uh, een slavenkoor van Verdi en zo dat soort dingen. is veel religieuze en populaire ja, klassieke ja, muziek. Ja, de, de meeste is religieuze muziek die, die zingen. Nou ja, ik, zie, ik doe religieuze klassieke muziek vaak. Maar, maar zeg maar dat ze klassiek ingesteld zijn. Nou ja, dat, dat, dat is misschien 5% van, van de bevolking. En, en, en hoe was dat in jullie gezin? Nou, mijn oma was uh, klassieke liefhebster. En, en daar kwam ik dan ook wel eens binnen en daar stond die, die, die, die, die klassieke zender op. Dan was dat heel veel zijn. Drie in die tijd of zoiets. En uh, dus dan dacht ik... Ik was een jaar of tien en dan had ik een jodel. En, uh, ja. Maar ja, later, later als je toen ik een jaar of twintig was... en er mijn vak van ging maken... toen, toen, toen dacht ik, ik was aan het terug. En dan dacht ik van, als ik dat toen bij mijn oma niet gehoord had... Ja. was ik later, had ik denk ik niet mijn oren klassieke muziek gewaardeerd. En, en mijn vader speelde trompet bij de plaatselijke fanfare. En die speelde accordeon en harmonium en mondharmonica... Dus Zat er wel een beetje in. Ja, vanaf mijn oma's kant, zeg maar. Die, die zijn allemaal behoorlijk muzikaal ingesteld. Ja. Ja. En uh, je speelt, je komt eigenlijk bijna alleen maar in kerk ongeveer. Nou, en natuurlijk de belangrijke concertzalen. Maar ja. veel, veel muziek voor je op in de kerk. Het is uh, religieuze muziek. Kwam je als kind vroeger in de kerk? Ja, ik kom uit een uh, heel streng uh, reformatorisch uh, gezin. Ja. Dus ja, ik, iedere zondag twee keer moest ik, en dan moest ik mee. En dan, Maak, uh, heeft dat je ook nog gevormd muzikaal? Nou, ik was organist in die kerk. Maar ja, de dat, dat, dat, dat, dat, dat klassieke muziek was daar, uh, zeg maar, mijn vader was er wel gek van. Um, maar in, binnen zo'n gemeenschap uh, is klassieke muziek niet echt dan. Hm. Uh, nee, wat, waarom niet? Ja, Matthäus was voor hun uh, eigenlijk een, een opera. En je mocht de Christusrol mocht je niet gaan vertolken. Hè? Je, oh. Zulke soort dingen. Het was ze niet heilig genoeg? Nee, dat, dat, dat, dat, daar hadden ze geen waardering voor dat je dat deed. Maar, maar toen, ja, Ik was er al vrij vroeg weg. Dus, ja, toen ik in de jaren 23 was of zo. Dus. Je bent op goed moment het conservatorium gaan doen. Was dat een keuze waar je ouders achter stonden? Ja, ja, ja. Ja, ja, ik weet nog dat ik een vooropleiding moest doen. En mijn vader had een, uh, een oude Sparta. En uh, uh, noemden we Chuki, omdat hij tuk tjuk tjuk, tjuk tjuk deed. <laughs> en ik ging achterop met hem uh, op zijn brommetje naar Zwolle. Uh, uh, uh, uh, de voorspeler voor de vooropleiding, uh, daar was hij bij. En... En dat was eigenlijk wel leuk. Want ik, ik, ik was technisch niet heel erg uh, onderlegd in die tijd ook niet. En dus ik, ik speelde en dat was denk ik niet goed genoeg. En mijn vader mocht mee naar binnen. Dat was ook wel leuk. En toen, uh, toen zei die, uh, die directeur, Reuland, Jacques Reuland, die uh, zat in die commissie en die zei van... Uh, je, je speelt ook in de kerk, hoorde ik. Hè? Ja. En doe je ook wel eens wat na afloop? Ja, ja, ja. En wat doe je dan? Nou, speel ik zomaar wat uit mijn hoofd. Nou, speel dan maar eens uit je hoofd. Nou, ja. dan, uh, toen was ik in mijn element en dan deed ik tien, tien minuten misschien wel. Toen zei stop, maar we hebben genoeg gehoord. Ja. Jij, dan ga je improviseren. Ja en daar kon, kon ik zo uh, wel allemaal natuurlijk en, en, en, en, en zo'n stuk spelen had ik niet zo literatuurstuk ja, daar had ik niet genoeg op gestudeerd of zo daar ja, had ik ook ja. nooit zo zin in want ik was meer, meer bezig met voetbal dan met met met, met muziek dat uh, op in mijn jongere leeftijd dus, uh... want voetbal is ook een groot hobby ja, sport, ik ben een sportfanaat en, en ik beleef mijn muziek maken ook echt als een, als een sporter. Dus ja, ja. ik wil altijd winnen. Ik kan me nooit ergens bij neerleggen. En, en het is mij ook nooit, nooit niet goed genoeg. Dat, dat... Maar dat is niet omdat ik iets verkeerd vind, maar omdat ik weet, er is nog meer mogelijk. Ja, er dus zit kun... ook competitie in. Ja, ik, kan, ik ben nog lang niet aan het eind van mijn mogelijkheden. En, en, en, ik zei altijd, als ik 60 ben, dan kom ik op mijn top. Maar ik heb nu de grens verschoven. Dus, uh. En die ligt nu op? Oh, ik denk 70. <laughs> even op 70. Even nog, uh, nog heel even naar Elburg. Want je begint elke concertreeks, begin je ook in Elburg. Is dat bewust? Nou, ik, ik woon in Elburg en ik heb een muziekcentrum in Elburg. Um, in 2001 heb ik dat uh, laten bouwen. En um, daar vinden al mijn mu muzikale activiteiten plaats. Dus het is wel je thuisbasis? Ja, en dan in de grote kerk in Elburg hebben we vaak onze generales. En iedereen uit het hele land die bij ons spelen of uit het buitenland komen, die komen allemaal naar Elburg. Wij gaan, uh, we hebben gevraagd of je een, een, een, nou ja, een favoriet stuk... uit de Matthäus-Passion uh, wil meenemen of laten horen. Daar gaan we even naar luisteren. Dat was een slotklapje. Ik eenmaal zoals Scheiden is dit, een Corala de matthäus Passion. Wat is er mooi aan dit, dit stuk? Um, ja, Hier komt voor mij alles een beetje samen uh, wat de matthäus Passion betreft. Kijk, ik ben religieus opgevoed en ik snap waar het verhaal over gaat. Maar heel veel van mijn publiek. Um, ja, die, die, die, die zijn daar soms niet zo erg druk mee. In die zin, die, die, die gaan naar met deze persoon of voor Bach... of voor de feeling die, die, die ze hebben in die tijd. Melancholisch. En, maar die, die, die... En dat kan ik zelf ook heel goed. Um, die, die, die zetten het over naar de tijd van nu. Mm -hmm. Zo'n verhaal en drama rondom één persoon... en, en die vernederd wordt. En, dus... Maar die toch ook weer de, de hoop van iedereen is. En, en, en, en, en Wennie gaat eenmaal zo scheiden. En, en, ja, daar er staat keer van... Ik, ik ga ooit een keer van deze wereld weg. Uh, voor mijn gevoel dan. Als ik dat, dat, of mijn familie of, of mijn, mijn, je kinderen. dan kun je soms... Nou ja, dat is, dat is wel een moment. Som, niet elke uitvoering. Maar dat, dat, dat, ik, dat ik wel soms even moet uitkijken voor mijn emoties. En dan... Maar aan het eind komt ook weer het woordje kracht uh, voorbij. En, en, en de kracht die je eruit kunt halen. Dus, dus de hoop. En, en, ja, Dit is dus zo mooi getoonzet. En, en, en Bach die is zo in staat om... Je hebt een melodie. Maar de akkoorden die hij eronder maakt... passen precies bij de woorden. Maar dat, dat, dat, dat, dat, dat geeft mij... Uh, ja, precies het gevoel uh, waar het de hele Matthäus voor mij om draait. En niet een heftig stuk of zo. Maar, uh, je, je hebt het al best wel snel over de techniek. Uh, waar, waar, waarom het mooi is. Maar het maakt ook dingen bij je los. De tekst. Dat zei je net. Ik ja, heb de bijna combinatie een emoties. Van die, Ja, de tekst. Maar... De tekst is één. Maar, maar als Bach onder zo'n zo tekstwoord... Uh, onder zo'n melodietoon een prachtig akkoord schrijft... die die tekst lading geeft... dan, dan, dan komen die vibraties bij je extra binnen. Uh, kijk, oplezen is één. Je kunt het ook mooi opbrengen. Ja. Maar als je zo'n melodie hoort en het wringt eronder... Uh, op, op, op bepaalde momenten... en dan... Ja, dan, dan dan, dan gaat dat dwars door me heen. En uh, dan moet ik uitkijken ook dat ik niet, niet overmand word door de emotie. Dus, dus dan, uh, ja, want je moet toch wel met je vak bezig blijven. Maar het, het is wel zo. Uh... Je zou bij, bij er even bij willen gaan zitten om er nog een keertje naar te luisteren. Ja, ik zou even niet mee willen doen. <laughs> <laughs> ja. wat, is er, wat is er zo. Want Bach wordt, wordt, wordt door velen bezongen. Maar wat, waarom vind jij Bach zo bijzonder? Ja, kijk, het heeft... Uh, als, je, als, het, als je die muziek, wat ik ook al zei toen ik in die, die tijd... Uh, die 200 cantatussen van Bach op ging nemen... en dat is dus 70 uur muziek. En ik was tot toen gewend om misschien vier cd's per jaar te maken. En toen moest ik de 60 in een jaar maken. En, en iedereen dacht het, dat het onmogelijk was. En ik zelf ook... Dus ik ben er aan begonnen met een, een contract... waarbij ik uh, op ieder moment kon ik stoppen wanneer ik zelf wou. Omdat hmm. ik dacht, dit is niet mogelijk. Anderen hadden het ook opgenomen, die hadden er twintig jaar over gedaan. En, en er liep een project met Ton Koopman, die deed het in tien jaar. En ja. ik moest het in één jaar. Dus hoe kan dat nou? Dus, uh, maar ik zeg, ik begin en ik zie wel. En na drie maanden uh, van zes dagen per week opnemen... Um, Merk je dat we met die groep die speelde en zong iets gingen ontdekken? En dat was ook wat ik net al zei. Er zit een metrum in die muziek. En, en als je dat je eigen kunt maken, dan is het zo goed dan hoef je bijna niets meer te doen. En, en dan gaat het zo mooi klinken. En, en dan worden tempo's al, pakjes iets sneller of iets langzamer, zo natuurlijk. En het op, het, ik wist morgens soms niet meer. Het tempo lag zo hoog wat ik op ging nemen. Ik had helemaal niet gestudeerd, musici ook niet. Die kwamen om elf uur binnen, hadden we een repetitie van een uur... en om één uur zaten we op te nemen. Nou, dat is niet... dat. dat, dat kun maar je niet... was je het bas bijna als vanzelf? Ja, de mensen ontdekten iets. En, en ik heb het daarna ook nooit meer gehad... want uh, daar is nooit de tijd voor en nooit de financiën voor om dat te gaan doen. Uh, maar we hebben gewoon anderhalf jaar lang Bach gespeeld... Vijf dagen per week. En, en toen dacht ik ook, ja, zo heeft hij ook gewerkt. Hij, zijn inkt was net droog en, en, en, en ze moesten alweer weer, weer op die zondag alles spelen. En dan vraag je ook wel zo, hoe kan dat? Ja. Maar dan dacht ik, nou, dat is denk ik ook zo gegaan. Die, die waren gewoon elke dag daarmee bezig en altijd in diezelfde stijl en altijd met dezelfde muziek. En, en zo'n Matthäus-persoon, ja, dat, dat is voor mij het, het summum. Dat, dat, dat stuk heeft zoveel en dat zit zo goed in elkaar. Dat, dat, ja, ik, ik, het is voor mij het mooiste stuk wat er is. Maar, uh, en, en, en het mooiste om te doen. Nou, we zijn precies om half acht met, uh, waar jij je punt zet. We gaan luisteren naar de hoofdpunten uit het nieuws. Gelezen door Dick ter Hark. Radio 1, het NOS-journaal.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 Goedemorgen, mooi dat u luistert naar Dit is de Zondag. En um, wij zitten vandaag in de studio met Pieter-Jan Leuzink. Hij geeft onder meer leiding aan het Bach Choir en Bach Orchestra. En we spraken met hem over de liefde voor Bach... en uh, waar zijn, zijn passie voor die Bach vandaan komt. En uh, we gaan nu verder met je praten over het geheim van jouw succes. Maar voordat wij dat doen... willen wij toch ook wel eens even aan het werk horen als dirigent. Daar hebben we een klein stukje van. Ik heb het gevoel... Dat je soms binnen een maat iets vooruit gaat steeds. En dan probeer ik een beetje te remmen. Okay. Ik wil nog wel even een keer een stukje doen hoor. Beginnen we even op uh, 56. Komt-ie. Oké. Okay. Twee. <Words> <Neeicanophone> Try that we do not... By man came all. By man came all. the red, only the third beat. Oké? Okay? 1, 2, 3, 4, en. Please, can we concentrate and do better? Oké, okay. again. Zo. So. <laughs> Alsjeblieft, concentreren even. <laughs> <laughs> en beter. Je dirigeert in het Engels. In Elburg. Ja, dat hele spul uh, komt uit het buitenland bijna. Dus ik moest wel. Ja? Dus veel, waarom, zijn er niet voldoende Nederlandse muzikanten? In mijn orkest heb ik, denk ik, twee Nederlanders. En de rest is allemaal uh, uit het buitenland. M wel mensen die wonen. Of, nou, of in België of in Duitsland. Maar die vaak in Den Haag gestudeerd hebben. En in Nederland gebleven zijn. En op zo'n manier bij je terecht zijn gekomen. Maar vaak wel de mensen die, die, die, die een extra stukje mentaliteit meebrengen. Vooral de oostblokkers. Ja. Er zijn toch wel doordouwers. Ja, ik heb ook een meisje in het orkest. En, en die uh, jonge vrouw, die, die, die is alt-violiste. En, en die haar vader. Uh, die heeft een baan dan in, in, in, in Tsjechië. maar die verdient netto 600 euro in de maand. En dan zegt zij van. Uh, ja, als ik een aantal keren in de week bij jou speel, heb ik net zoveel als mijn vader. Och. In de hele maand. Dus kijk, die hebben nog iets van... Ja, die zien ergens iets... Die hebben een touch zoals ik hem vroeger misschien ook had. Omdat ik ben opgegroeid in een gezin ook waar niet zoveel was. Maar uh, waar ieder dubbeltje omgedraaid moest worden. Maar uh, ja, je leert er wel dingen door waarderen. En en, en dat hebben hun ook. En, en, en zijn extra gemotiveerd. Maar jij zegt ergens van hè, ze moeten iets extra's meebrengen. Uh, motivatie. Maar dat gaat dan wel om, uh, nou ja, om de harde knaken. Ja, nou dat is het niet precies. Kijk. Uh, het, het, het, het is het gevoel waarmee je je werk gaat doen. En, en dat, je, dat, je, dat je ziet dat je iets groots voor terugkrijgt ook. En dat hoeft niet alleen geld te zijn. Dat kan ook de muziek zijn. Maar je bent ook professional. Maar je kunt wel, wel, wel met een bepaalde intentie blazee binnenkomen. Kijk. Um, als, hoe ik vroeger opgegroeid ben. Of mijn kinderen. Mijn kinderen vinden het bijna normaal. Er dus staat een groot huis, twee auto's voor de deur. En overal staan koelkasten. En we hebben twee badkamers. En alles moet... Uh, uppakee, dat is allemaal normaal. Ja. Maar als je daar vandaan komt. Je hoort hoe ze daar leven nog. Dat, dat lijkt meer op mijn kindertijd. En dat, dat, dat, dat, geeft, dat is toch een ander gevoel. Dat is ook de, de werkmentaliteit die eruit voortkomt. Ja, dat... dat, dat, dat, dat, dat de mentaliteit van doorzetten, betrouwbaar zijn, op tijd zijn en, en zulke soort dingen. Dan, uh, ja, dat, dat, dat zit daar allemaal goed in. En de, dat is ook wat ik net zei over, over uh, ja en nee. Dat, dat, dat, zijn, dat zijn die mensen heel erg gewend. Hè. Als ik ja gezegd heb, ben ik er. En ik, ik had nu een violiste uit, uit, uit Spanje. En die zou nu twee, twee projecten bij me spelen hij kwam vorig jaar nog bij me en die zei... Ja, maar mag ik alles bij je spelen, want je vind het zo leuk bij jullie. En, nou, goed, was een beetje een twijfelgeval. Nou, oké, okay, ze heeft geen werk, La, laten we haar maar proberen. En dan krijg je nu gewoon, vorige week krijgen krijg onze organisatie... dan gewoon een mailtje van... Uh, ja, um, ik kan nu een baan krijgen in Lyon. Um, ik zit al in Lyon. En, ja. um... <laughs> dus die is gewoon... Die is gewoon van overgegaan. Uh, of nooit, nooit bij gegeven. Ja, dat is een beetje die mentaliteit die die Grieken ook hebben, zeg maar. Yeah. <laughs> die die Zuid-Europese Zuid uh mentaliteit van, ach joh, maak ik druk op. Maar ben jij, ben jij strenger dan, dan normaal? Want we horen je hier... Uh, nou, het uh, is niet... Maar van de zachte aanpak krijg ik die idee keer ik je repetitie hoor. Um, nou, ik ben straight. De, um, ik... Ik ben gewend om precies te zeggen wat er op staat. En, en, maar nooit met de intentie om mensen te beschadigen of persoonlijk aan te vallen. Maar het gaat meer om de liefde voor iets. Dat je, dat ik, ja, ik, ik praat eigenlijk steeds in, in kansen. Dus als, als ik tegen, tegen iemand. Ik kan, ik, ja, ik, kan heel, ik kan de hele repetitie zeggen: Oh, prachtig, mooi, geweldig. en Wat hebben we fijne uitvoeringen? En na afloop iedereen een handje geven en zo. En dat, ja, dan ben ik heel populair, denk ik. Maar. Ik zoek uh, die laatste procenten op. En, en, en, en ik bied mensen kansen. Dus de, ik zeg altijd van je zit pas op 70% van je mogelijkheden. Je hebt nog 30%. Come on, gaan we die er nou uithalen of hoe zit het? Ja. Dus, dus we zijn nog lang niet klaar. En, uh, en, als en, iemand zegt van nou die 30%, ik, ik vind de eerste 70 ook best oké. Okay. Wat, wat, wat doe je dan? Nou, die vind ik ook wel oké. Okay. Maar ik, ik vind het een bloody shame als je dus gewoon. Nou ja, ik, ik ben gewend om te luisteren naar de, de tekst uit de Bijbel... van je moet woekeren met je talenten. Ja. En, en, en, en, en het is mij ook niet aankomen waaien, want ik ben een megatalent. Maar ik heb wel al uh, geleerd om alle mogelijkheden die ik krijg... elke tijd die ik heb, um, om er altijd mee bezig te zijn... omdat dat mijn passie is en mijn... Mijn gevoel, mijn duty in, in life, zeg maar. En, en, maar maar als, het, als mensen geen passie hebben voor iets... en die, die hebben geen doorzettingsvermogen... en die kunnen en, hè, we hebben, Ik heb ook uh, iemand die ons mentaal coacht uh, bij, bij, bij groepen. En, en, en dan krijg je ook over commitment en passie... maar ook die laatste procent die jou bijzonder maakt... want je zit er niet voor jezelf te spelen, je zit, je zit er voor het publiek. En Er zijn mensen die komen met een bepaalde verwachting naar je concert... en die hebben een kaartje gekocht. En die moeten allemaal rijk naar huis. Dus je moet iets uit willen stralen, je, je moet technisch goed zijn... je moet je best doen en, en, en je moet goed in je vak zijn. Maar er komt nog iets anders bij, dat is je charisma. Je moet je laten zien wie je bent en, ja. en, en wat je wilt overbrengen. En, en dat raakt mensen en dan komen ze ook bij je terug. En dat komt ook, dat wij werken met, zonder subsidies... Ja. Dus wij zijn afhankelijk van mensen die een kaartje kopen. En die moeten gewoon altijd maar komen. En, en dat zijn er 120.000 per jaar. En dat zijn er veel hoor. Ja, Dat is nu een paar keer langsgekomen. Hè. Je, je draait zonder subsidie. Al 15 ja. jaar lang. Ja. Uh, uh, uh, uh, je bent uh, wat dat betreft commercieel. En je hebt het, we hebben het al meerdere malen gehad. Dus ook over, over de financiële kant van de zaken. Mensen hebben er ook eens kritiek op. Die zeggen, nou die Pieter Jan Leuzink, dat is een commerciële jongen. Ja, ik heb dat heel veel gehoord, uh, jarenlang. En nu zijn het dezelfde mensen die je op gaan bellen en zeggen... hoe doen jullie dat? Ja, is het zo? Vanwege ja. de bezuiniging in de cultuur? Ja, iedereen moet nu. Uh, kijk, uh, het is natuurlijk heel makkelijk om je hand op te houden... en, en, en, en een ander uit te lachen. Ja, dat is minderwaardige, uh, minderwaardige muziek. Want uh, uh, hun doen het in eigen beheer... en hebben foldertjes en programmaatjes... en uh, presenteren cd's heel groot tijdens concerten. Ja. So what? Ik maak ze toch omdat de mensen ze willen luisteren... dan moet ik presenteren wat ik heb. En dat is net als je PR maakt. Als niemand weet dat je bestaat, hoe moeten ze naar nou bij je komen? Dus, dus het, is, het is een... Dat, dat zeg ik ook. Het is een moderne manier van muziek maken. Ja. Wij presenteren ons en wij moeten gewoon de broek ophouden... en we moeten mensen naar ons toe toe. Toen vind je dan dat een... Dat een... Een, een Gesubsidieerd orkest zoiets doet? Wat vind je van hun manier nou, van. Er, werken? er zijn dingen die terecht gesubsidieerd worden. Dat vind ik ook. Die, die, die bepaalde muziekstijlen doen die, waarvoor minder publiek is. En die moet ook aan bod komen. En nou, oké, okay. en de grote operaproducties, die kun je niet, niet met een kaartje van. Dan nou, kost nee. een kaartje 300 euro. Maar aan de andere kant, als ik kijk uh, hoe, hoe, hoe makkelijk dat. dat of hoe broert aan de mentaliteit soms ook is van mensen die, die, die, die, van die ja, ook zo'n soort loonslaaf worden... en gewoon hun werk gaan doen... Dat past niet bij een sport als, als, als een topsport als, als muziek maken. Voor, voor, voor, als podiumkunst. Een podium, als je een podiumkunst hebt en, en, en dan hoef je maar naar popmuzici te kijken... of je hoeft maar naar, naar, naar, naar uh, musicals te kijken. En die, die moeten ook hard werken. Die moeten hun naam opbouwen en die moeten moet hunzelf verkopen. En, en, en die moeten zichzelf kunnen presenteren. Maar en jij dat... zegt eigenlijk dat, dat op het moment dat je dus... Um, dat het commerciëler wordt, dus dat, dat je gewoon direct afhankelijk bent. Jij merkt in je portemonnee, als je zaal al vol zit... Dat, dat het ook het beste uit mensen haalt. Um, nou ja, als ik die mentaliteit niet zou hebben... dan konden niet 60 mensen bij, bij ons, ons bedrijf uh, ja. hun brood verdienen. En, en, en ik krijg nu wel steeds meer muzici... nu in de loop van jaren dat je zo werkt en die blijven dan bij je... En, en, en, en vooral jongere mensen, dus die toch iets moderner opgevoed zijn allemaal... en, en uit een andere generatie komen, die, die hebben dat, brengen dat meer mee als de oude... Gade die echt uit zo'n zo, zo, zo, zo zo suffige, duffige situatie komt van... nou, als we maar een baantje bij het Groot Omroepkoor hebben... dan zitten we voor, tot ons pensioen goed. Ja, come on. Dat is niet voldoende. Ja, zit ik... je, je bent gedreven in alles wat je doet. Je vraagt veel van mensen, maar je doet ook zelf ontzettend veel. Ik heb begrepen dat je zelfs de programmaboekjes... voor de concerten zelf in elkaar zet. Nou, ja, dat is ook wel leuk, want als dan zo'n ja? artistiek leider belt... van zijn andere club, en die zeggen... hoe doen jullie nou? Ja, ja, ik weet niet of jullie dirigent bereid is... om zelf drukwerk te gaan doen... en s'nachts de kaartjes op te gaan zoeken in de kast. En zodat de dames die... S morgens om negen uur beginnen met factureren... dat alles al klaar ligt. En, en want dat doe ik nog steeds zelf... Ik, ik, ik voer alles in. wat doe je komt... dat zelf? Ja, ik ben een controlfreak. En, en ik wil alles weten. En kijk, ik heb ook zo'n evenknie. die veel groter is dan mij. Maar dat is een ander En daar hoor ik precies hetzelfde van. Ja. En dat is een hele andere stijl die hij doet. Maar ik heb er een ongelofelijke bewondering voor. Dat je, dat je gewoon dat allemaal aandurft. En wij gaan dat gewoon doen. En, en kijk, ik kan dingen ook niet overzien. Als wij aan het begin van het jaar 120 producties hebben staan in Nederland. Daar zit een enorme begroting aan. En als ik erover na ga denken, dan denk ik ook wel... Oh o jee, als dat maar goed af gaat lopen. En, ja. en dan krijg je de crisis, een btw-verhoging eroverheen. Nou, dan gaat bij ons een behoorlijke bedrag. Ja, wat, wat, wat, wat betekent dat voor jouw organisatie? Nou, de BTW is 13%. Dat uh, kun je niet op een kaartje bovenop gooien. We zaten al aan de hoge kant. Om, dat moet gewoon, omdat we dus gewoon. Veel mensen hebben zitten. Ja, maar ook omdat ik geen subsidie krijg. <laughs> dan moet ik al twee tientjes meer vragen als, als iemand anders. Um, en dan krijgt je naar nou boven. Dat door de crisis is ons, ons PR-budget um, gegaan van 10% van de omzet naar, naar nu 35% van dus de, de omzet. Dus je bent juist meer aan. Ja, PR gaan doen? Ja, en meer concerten. Dus, de, de, dus, dus de, de filosofie is gewoon zo van de kosten zijn gestegen, moeten we meer gaan werken. Dus kunnen we de kosten spreiden over meer concerten. Dus uh, waren het er eerst 18 Matthäus, doe ik er nu 24. Hij zou ook zeggen van ja, maar, maar mensen die kunnen maar één keer hun geld uitgeven aan een Matthäus. Moeten we meer publiek trekken, ja. En nou. hoe doe je dat dan? Nou, dan gaan we van alles doen. En, en, we doen nu de classical proms. En dan um, een grote tournee van 16 concerten. En dan krijg je 15.000 nieuwe klanten. En 80% bestaan uit mensen die nooit naar klassiek gaan. En die probeer je te interesseren op die manier door crossover. Van pop wordt in een klassiek jasje gestoken. Klassiek in een poppy jasje. En dan probeer je nieuwe doelgroepen te bereiken. Jongere mensen. Die gewoon ook eens denken van... nou ik vind die club leuk. Ik ga ook eens naar een Matthijs of naar een Mozart Requiem. Als zulke, zulke concerten. Want dat sluit aan bij wat mensen. Ja, dus je zegt, begint, ik vind die club nou, leuk. De, het straalt ook iets uit. Ja, er komen mensen bij en die zeggen. Ik wist niet dat het zo mooi was. En, en, en dat is natuurlijk vaak. Eh, als je tegen een gemiddelde burger, zeg maar, zit. Dat duurt heel lang, hè? Ja. ja maar er eh, eh, eh, komen nooit zo ver dat ze er een keer heen gaan. En, en ik heb, ik heb iemand uh, waar ik, uh, die mijn DTP-werk, drukwerk, allemaal bij, met mij samen afmaakt. En, en die is van een reclamebureau. En dat is een jongen die speelt drum in een popbandje. En die, die, en, en, nou, die, die, en die komt dan een keer naar mijn Matthijs. En, en, en, en, die, en die, die zegt dan, oh, wauw, ik vind het echt mooi. En, zeg maar, ja, ja dat... Je hoort altijd het moeilijk. En, en, ja. en, en, dus het raakt ze toch. En, dus, maar hoe krijg ik ze binnen? <laughs> dat, dat is de vraag. Is, ja, en de, dat, dat vind ik een enerverend proces. Om, om nieuwe mensen te interesseren. Jongere mensen te interesseren voor iets prachtigs. Iets prachtigs. Een mooie traditie in dit zondag. Is dat wij een dichter hebben. Die speciaal voor onze gasten gedicht maakt. En dat heeft Zet Brunja vandaag voor jou gedaan. Dan gaan we naar luisteren. Dichter bij de zondag. Rijk. Het is al lang geen vallen en opstaan meer, maar nooit voelt het helemaal als staan. Na elk schouderklopje sta je te trillen op je benen. Je rijkt om het net niet te halen, zoals andere rijken en het soms net niet halen. Je geniet van het rijken, hoort en het net niet falen. Iets nieuws. Ziel in lied geborgen. Je bouwt geen toren in de wolken, maar rolt een brug uit naar het eiland. Je vraagt de menigte naar je toe te komen, zacht in zichzelf mee te zingen... om de brug te verstevigen, kraken te verstommen. Te voelen wat het betekent. Onderdeel uit te maken van een geheel. Om ons te gronden moet je rijken. Niet apart, maar samen rijken om het net niet te halen. Rijken om het net niet te halen. Wat vind je van die laatste zin? Nee, ik vind hem een beetje uh, moeilijk. <laughs> een, beetje, <laughs> een beetje moeilijk. Ja, rijken om het Maar zit er iets in van de, de ambitie die je altijd hebt? Om net, bedoel, als je altijd het hoogst wil halen, zit er altijd een tijd voor dat je er nog ja, net niet bent. Um, kijk. Nou, als, als je het zo, zo bekijkt van dat je rijken, um, dat je soms, um, ja, dat is, dat is altijd uh, hetzelfde als dat je jezelf de, de, de gelegenheid geeft om te zeggen van ik ver, uh, mijn top komt pas op mijn zeventigste. <lacht> Wat je van het eerste half uur al hebt gedaan. <lacht> ja, dat, dat je wilt jezelf de mogelijkheid geven nog steeds om te groeien. Ja. En ik zie het meer positief. De, de, de, de, de, de, het is nooit zo, zo dat ik iets niet gehaald heb. En, en, en, en, en, en mensen die hun best gedaan hebben, hebben ook nooit gefaald, vind ik. Die ze goed voorbereid hebben, alles aan gedaan hebben, faal je nooit. Maar het kan wel zijn dat je denkt van... Um, volgende keer kan dat nog, en dat nog, en dat nog, en dat nog. En dat is vaak wat ik doe als ik een tournee doe van, van 20 procent. Concerten, dan stop ik naar concert 6, 7 wel met oude hoeren. Dus, dus dan denk ik, nou, nou is het wel genoeg geweest met zitten repetities. Dit is niet goed, dat is niet goed. Ik stop er nu mee, want anders gaan mensen nadenken en zijn we daar alleen maar druk mee. Dus de, dat is dan um, voor de volgende keer. Maar, dus ik wil het dan ook niet meer horen. Ik absorbeer dat ook niet tijdens mijn muziek maken. Um, maar na een tour weet ik het allemaal wel. En dan schrijf ik altijd alles op. En dan heb ik soms, nou, 8, 900 dingen in zo'n groot stuk. En, en dan het, als ik het weer ga doen... dan neem ik dat allemaal mee... en dan lees ik dat door... en dan probeer ik dat met repetities al op te lossen. Ja, ja en als ik, als ik dan terugkijk... en ik denk van... ja van de uitvoering 1 af bijvoorbeeld van een Matthäus... En, en, en nu heb ik 300 van die van, van, daarvan gedaan. Ja, dat is enorm geweest... wat er allemaal gebeurd is in al die jaren... en wat de ontwikkeling bij jezelf ook. En... Ja, als ik, als, ik, als ik gezond zal blijven en, en, en, en ik kan gewoon mijn werk blijven doen, dan, dan, dan kom ik steeds dichter bij de, de ziel ja. van iets. En, en, en het is zo immens groot. En, en ja, dat, dat zou ik mooi vinden als ik, als ik elke keer als ik weer iets hoor wat nieuw is en wat ik ontdek, dat ik dat ik dan kan glimlachen in mezelf. Ja. Dat, dat, dat, dat zijn mijn mooiste momenten. Maar je zegt net van, hè, na, na zes of zeven concerten. Dan, dan, uh, dan wil ik het gewoon even niet meer horen. Heet je nou, even, zijn er acht of zijn er achthonderd dingen? Die, e ja, ik heb. Dit, dit, ik, ik, eh, die ik ja, beter moet. Ja, zijn, zijn ja, dat zijn honderden. Ja, er zijn misschien wel duizenden. De, de, de, de, in dat ene stuk? In die, die ene compositie, van, ja, die dan ook wel in dit geval uh, bijna drie uur duurt. Maar. Ja, er zijn zoveel dingen, dat, dat, dat een timing in dit niet gelijk... of dat moet je zeggen, of dit, nou hoor ik weer iets nieuws... en, en, en, en, en een barokke stijl zingen en... Ja, dat zijn maar allemaal... hoe sta jij dan te dirigeren? Want je zegt net van, um, ik wil altijd het beste. Uh, je, uh, je, aan het eind heb je toch echt een verzameling die... Nou ja, wij spreken tegen de duizend uh, notities... en je staat ondertussen daar te dirigeren. En ja, die duizend dat... dingen, die vergeet je dan op dat moment? Ja, want kijk, je doet natuurlijk drie dingen tegelijk. Je, je, je, je beleeft het moment zelf. Je moet al vooruit denken en je moet wat er geweest is verwerken. Dus een constante... Maar je hoort toch ook telkens weer maar al ik mag die nooit... duizend dingen langs komen. Ja, ja, ja, maar je mag er niet in blijven hangen. Dus je, je slaat je het slaat wel ze op. Uit. Ik sla het wel op. Maar je mag nooit blijven hangen. Dat klonk niet helemaal goed. Dan ben ik de, de, het moment wat ik dan doe, ja. denk ik niet aan. En ik denk ook niet vooruit. Dus, dus ik, je mag nergens in blijven hangen. Het, het moet, dat, is een, dat is een soort flow, een soort concentratie die je hebt, je, waarbij bij je ook. De, kijk, in, als ik een uur dirigeer, is het voor mij een kwartier. Ja. En, eh, dan is het voorbij al. Dat, dat, ik, maar ik heb het openingscore wel eens toen ik jong was, toen ik begon het openingscore gedaan. Dan het duurt het openingscore zeven minuten. Maar in mijn beleving duurde dat een uur. <laughs> En dan zat ik bij het ja. zat ik al te denken: straks komt ze in blitzen en misschien dan. Het gaat me om dat je het, je kan het, je, kan, je moet iets van jezelf uitzetten ook. De drang om het altijd anders en beter te doen. Daar kies je dus wel voor op zo'n moment. Ja, dat, dat, is, dat is een. Uh, ik doe het liefste dat ik dus, als ze zeggen: heb je er zin in vandaag?, dan zeg ik nee. Dat is al om alle verwachtingen uit te zetten. Dat ik niet naar een concert ga van... oh, vandaag gaat het gebeuren. <laughs> dat wil ik dus niet voelen. Want dan zou ik, als ik iets hoor wat niet in de haak zit... zou ik meteen binnenkomen en zou ik teleurgesteld zijn of zo. Ja. Dus dat wil ik niet. En ik wacht altijd uh, tot een minuut voor... en dan doe ik snel mijn jasje aan en dan ren ik erheen... en dan is het klik weg en dan... dan ja, dat, dat, maar dat, dat kon ik. Dat weet je dus van jezelf dat je dat die kant ja, op moet zetten. Dat is een ritueel. En, en, maar dat kon ik twintig jaar geleden niet. Dan was je druk met allerlei dingen. En, en straks komt er een moeilijke maat. En zo. En zal het wel goed gaan. En, en, ja, maar dat heb ik nu niet, niet meer. Wat ik heel wonderlijk vind. Want je hebt ook nog een ander project. Dat heet Kool. Mm -hmm. en, nou, laten we eens even een stukje luisteren. Dit is, uh, zijn, de, zijn de eerste regels uit dit stuk. Salve Regina. Ik heb het op de website bekeken, want dat kunnen de luisteraars zien. Ik, ik zie dit gezongen worden door een aantal mannen die uitstekend kunnen zingen. In een nonnenpak. Ja. Ik dacht even, ik ben op een vrij feest terechtgekomen. Ja, kan. <laughs> waarom, uh, waarom doe je dat? Uh, nou, dit is een parodie op Sister Act. Ja? Yeah. Uh, ja, dus nou, ja, kijk. Um, nou, dan moet je weer in de context van het uh, verhaal plaatsen... van hoe, hoe, hoe krijg ik mensen geïnteresseerd. Um, ik, dit is een, een klassiek stukje. Yeah. En maar in een poppijasje gegooid. Want we misten net de poem, yeah. poem, poem, poem Dat hoorde poem, ik ook, poem, poem, ja. poem, en dan, dan swingt natuurlijk de pan uit. Um, wat, wat ik uh, Wij deden dit uh, met de concerten, de um, promsconcerten. En dan, uh, dan heb je voor de pauze een erg klassieke setting gehad... Yeah. En dan, he, dan ben ik ervan overtuigd dat ik nou 30, 40 procent van de mensen nog niet mee heb. Hmm. Dus op een gegeven moment dan is dit, dit de joker. Dan zetten we de joker in. En um, dat, dat spul komt de trap af. En dan ligt iedereen al in een deuk. Want wat is dit? En in één keer gaan die jongens zingen. En die gaan heel goed zingen. En die gaan Poppy zingen. En... Ja, dan is het, uh, vanaf dat moment voel je gewoon, uh, we hebben ze allemaal nu. En ja, dat zijn, voor, dat zijn mijn, mijn instrumenten gewoon. En, en, en, en ik voel me dan meer een, uh, een, een straus op dat moment, als een Bach. Meer een entertainer? Uh, nou ja, we zijn in de kroeg en uh, we staan op de tafels te hossen. En, en alleen maar om iedereen te pakken. En, en dat ze van muziek moeten gaan houden en, en, en van klassieke muziek. En ze hebben dan naar een klassiek stukje ge, ge, ge, geluisterd... dat ze in één keer mooi gaan vinden, omdat die, dat zo gepresenteerd wordt. En ze kennen allemaal Sister Act. Ja. En dan doen wij er... Nou, we hebben, dan zeg ik, we hebben, we hebben maar drie nonnen, hè, drie sopranen. Maar ik heb, ik heb wel zes andere zusters. Nou, ja. Ja, dat, ja. <laughs> hoe, hoe, vinden, hoe vinden de solisten om dit te doen? Want die ja. hebben een klassieke opleiding. Ja, die, die, kijk, de mensen die vast bij mij zingen. Ik heb tien zangers waar ik alles mee doe. Die, die, die zingen al mijn ja. projecten. Dat zijn, uh, zijn drie sopranen en, en zeven mannen. En. Um, ja, die. die, die, die, die snappen mij helemaal wat ik wil. En uh, dat is soms wel moeilijk om ze, uh, om ze uh, grenzen over te krijgen. En, en, en, maar uh, ze, ja, dat is meer omdat wij een klik hebben qua persoon. Met die mensen allemaal. Kijk, als je zo intensief met elkaar werkt... moet je, moet je, moet je goed klikken allemaal. Ja. Maar dat, die gaan daar wel in mee. Die snappen ondertussen ook wel het verhaal van dit is onze baan. En we moeten we moeten publiek zien te krijgen. En we moeten alle, alles aangrijpen om, om, om, om, om publiciteit te krijgen. En mensen te begeesteren voor wat wij doen. En, ja, en kijk, als ik de, de meest trotse momenten die ik zelf heb... dat is als ik in Utrecht... Uh, en dan doe ik de Matthäus twee keer en dan sta ik buiten even een sigaretje te roken. En dan zie ik lang lange rij staan. En dan zie ik de helft van het publiek dat dat, dat, dat onder de 40 is en een kwart onder de 30. En, en dan geniet ik echt. Dan ja. denk ik van dat was 15 jaar geleden niet zo. Dus het blijkbaar spreekt de, die uitvoering die wij doen toch een, toch een bepaalde jongere groep ook aan. En, nou, ik, en, en, en, ik wil mij niet alleen op de borst slaan... maar dan denk ik, mijn muzici en mijn hele managementteam... die met, met ons werkt... die werken daar al jaren aan om dit voor elkaar te krijgen. En als dat dan lukt, dan, dan, dan kan ik echt trots zijn. Ja. Ja. Piet Jan, um, je hebt toch een ideale zondag beschreven... maar daar komen we gewoon niet meer aan toe. Het was zoveel, uh, zoveel wat je te vertellen hebt. Wilt u dit gesprek naluisteren, dan kunt u naar... eo.nl slash dit is een zondag. En daar zullen wij je ideale zondag die je voor ons hebt uitgewerkt... ook neerzetten. Ik verklap alvast dat er veel muziek wordt gemaakt en toch ook stiekem nog een beetje gewerkt. <laughs> uh, op, het, uh, op de website kunt u ook het gedicht naar lezen. Piet jan ontzettend bedankt voor je komst. Ja. En na ons hebben wij de vroege vogels. Janine, wat gaan jullie doen? Ja, het wordt een bloedspannende uitzending. Wordt het de nachtegaal, de al donder de en de bliksem? Wordt het de branding? Wordt het voetstappen in de sneeuw? Die horen we nu. Wordt het misschien de bosuil die ik er net doorheen hoorde? Zometeen de uitslag: 20.000 stemmen zijn er uitgebracht op onze Natuurgeluiden Top 40. En zometeen tellen we af van 40 naar nummer 1. Een groot voordeel van de Volkswagen-dealer is juist.